De vergadering wordt verzocht. dit dan samen zijn aantal vangen om elkaar te zingen. Uit de psalm 19 en daarvan het eerste en het vierde vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag... Tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht. Zijn onbegrijsde macht en wijsheid af te malen. De zere wet nogthans. Verspreid volmaakvergaans. Terwijl de het hart bekeert. Het is Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En slechte wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt. Vertoon ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil, die het hart verheugt, hij zuiverheid en deugd verlicht de duistere ogen. We noemen het eerste en het vierde vers van Psalm 19. De heren biedt naar luisteren naar het lezen uit de geteelde van Gods woord. Het werk je vindt in de profeet Hosea en daarvan het tweede hoofdstuk. Daarvoor vooraf lezen me voor de twaalf artikelen van ons algemeen en christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde.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 was u genoemd te lezen, Hosea 2. <twee> wist tegen de Luther moeder, wist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar roederijen van haar aangezicht en haar de overspillerijen van tussen haar borsten wegdoen. Opdat we ze niet naakt uitstropen en zetten ze als de dagen toen ze geboren werd ja, maken ze als een woestijn en zetten ze in een dorland en doden ze dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen, omdat ze kinderen ter hoerij zijn. Want hun niet de moeder hoereert, die je niet ontvangen heeft, hangt schandelijk, want ze zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom ziet. Ik zal uw weg met doornen betuinen. En ik zal in een heinemuur maken, dat ze haar paden niet zal vinden. En ze zal haar de boel nalopen, maar er zelf niet aantreffen. En ze zal een zoeken maar niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik zal heen gaan. En keer weten, op mijn vorige maand, want toen was mij beter dan u. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb, en haar de zilver en goud voor mij heb, dat ze tot baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd, en mijn amos op zijn tijd, en zal wegrukken mijn wol en mijn vlas dienen om mijn naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar de dwarsen ontdekken voor de ogen haar de boelen, en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal dan ophouden aan alle vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbaten, ja, aan haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan ze zegt, deze zijn mijn hoerloon, dat ze mij een boel gegeven hebben, maar ik zal ze stellen tot in een woud en het des dus velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen der baals, Waarin ze die gerood heeft, is ik versierd met haar voorhoofd, zie het zo. En dat halsje raad, en is haar de boelen nagaan, met dit mij vergeten, spreken de heren. Daarom ziet, ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn, en ik zal daar naar haar hart spreken. En ik zal er geven haar de wijngaarden van daar, en haar de aange tot in open, en al daar zullen ze zingen, als ze de dagen hadden jeugd. Altijd dagen toen ik, toen ze optoog uit de Gitterland. En het zal dan dien daar schieden, spreekt de Heer, dat gij me noemen zult mijn man, en niet me noemen zo op mijn baal. En ik zal de namen der de baal van haar mond wegdoen, en zullen niet meer met hun namen, bij hun namen gedacht worden. En ik zal dan de dien daar even bon voor hen maken met het wildgebied des Vuils, en met het gevogelde de Hemels, en het kruipen de zaadbodems en ik zal een boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal een zekerheid doen nederleggen. En ik zal je mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal je mij ondertrouwen in geloof en ge zult de Heer kennen. En er zal tot dien dagen geschieden. Dat ik verhoren zal spreken, de Heerde. Ik zal den hemel verhoren. En die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren met schade de most en de olie. En die zullen Jezus verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien. En ik zal me ontfermen over de lorichama. En ik zal zeggen tot u aan die zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn volk. Tot zover.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 En eeuwig leeft. Amen. <tied> Genade, barmhartigheid en vrede. Worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voetgang.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 Amen Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed Gij vergunt het ons O beminnelijke en volzellige majesteit God des hemels en der aarde Schepper en onderhouder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 Wanneer we ons onderwinden om uw heilige majesteit te verzoeken dat u ons een zegen zult willen schenken. Een zegen op grond van de Middelaar des verbonds, die de bron is en de verdienende oorzaak van alle geestelijke en eeuwige zegeningen. Want alhoewel geen uw algemene goedheid nog vele zegeningen schenkt voor de tijd. En dat u nog geeft tot hier dat we nog hebben spijs en drank, dekking en kleding. Dat we nog niet vervolgd verjaagd, dat we nog niet in oorlogs verkeren, Dat nog geen honger of pest het land verteert. Maar dat u alles in uw langmoedigheid nog verdraagt en zegend mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Maar heren bij alle aardse goederen die gij ons schijnt, zijn maar voor de tijd. Het zijn in wezen maar schijngoederen. Want de wereld gaat voorbij met al zijn begierlijkheid.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 en met zonde bevlekt zelfs de beste en zelfs de ontvangende genade. We bidden daartoe van u hierin, ach, dat u nog de pad of de rijen eens door zult willen gaan en dat u de een of andere nog eens te sterk zult worden als nooit gebeurd is. En in zoverre dat het er mocht zijn, in zonderheid, o God, gedenk ook de jeugd, in zoverre ze nog opgekomen zijn, gij weet onder welke omstandigheden dat u ze nog eens oren geven om te horen, leer de jongen de eerste beginselen zijn zwegst. Wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Omdat ze de leer van uw woord niet alleen dogmatisch of leerstellig leren kennen. Maar dat is ook de kracht der waarheid geheiligd aan de zielen mochten ervaren. Opdat er nog geboren zouden worden in Sion, waarvan uw woord getuigt, de Filistijnen, de Tyriër, de Moorden, zijn binnen uw op gods voortgebracht. En van Sion zal het laatste nageslacht haast zeggen, deze en die is al daar geboren. Heere en u komen we tot u,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 maar die ook leren kennen dan ze verloren liggen en dan ze in adem alles verloren hebben en niets overgehouden hebben als schuld en niets verder meer kunnen doen als schuld met schuld vermeren Ach, zouden er die onder nog, ons nog zijn hier die reden hebben om te wanhopen dat van hun zijde en voor eeuwig afgesneden en een verloren zaak is zou u daartoe dan uw woord nog eens willen zegenen Opdat dat de weg der verlossing hun geopenbaard zouden worden op grond van recht en gerechtigheid. En dan ze nog leren kennen dat de zaligheid buiten hun ligt in Christus Jezus. En dat ze leren kennen dat al is het dat er bij hun niets meer is als zonde. En dan ze alles verloren hebben dat er niets verloren gegaan is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 Heren, wil dan al zo nog werken onder ons, als ook... in zoverre gij die genade verheerlijkt zouden hebben... Ach, hier we hebben in het morgen uur stilgestaan... dat Elia steeds voor een dag kwam, ik heb gedaan... maar ach, grote God, dat we toch bewust zouden worden... dat we in de grond maar al bederven zijn... en als we nog wat mogen doen in de gunsten van u dat het alleen genade is van u en dat het is een vrucht van de dierbare geest, want de vrucht des geestes is liefde en liefdewerk van van zwaar. Ach, grote God, gij mocht ons die genade verlenen, onbewaard te mogen worden, opdat gij gehuldigd, herkend en geëerd, want het ongeloof handhaaft zichzelf. Maar het geloven huldigt u als en drie enigen verbond, God. Wil u daartoe dan ook nog onder ons zijn? Om die genade verlenen voor en met elkander aan uw genade troon te verkieren. Om voor onszelf en, en voor onze evenmens het te zoeken wat u zelf achtergelaten hebt. Dat uw koning kan komen. Ach, Heere, gedenk ons er en bewaar ons dan nog... ...in leer en leven bij uw eeuwig blijvend getuigenis. Gedenkt wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn... ...gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Gedenkt u zien over het rond de aarde gedenkt... ...houden vandaag dagen weet wezen. ...weet u naar zeen samen... ...verlaten en wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben... Wat u met name ken, we dragen ze aan uw God aan met alle noten en behoeften. Ere gedenkt ook op de zendingsvelden en waar gij nog hebt die geuitgestoot hebt als ook in ons diep verzonken land Uw getrouwe knechten hier die uw woord nog huldigen en uw wet nog herkennen en het evangelie brengen op grond van uw getuigenis. Dat u daartoe, Heren, nog geven dat uw koninkrijk uitgebreid zal worden tot afbreuk van Satans rijk. En gedenkt ons diep verre zinkend volk en verscheurde kerk in uw toren nog des ontfermens. Gedenkt nog wat in de ziekenhuizen zich bevindt in gesticht sanatoria's. Als u ons van deze plaats af zouden mogen horen. U mocht ons dus samen nog een verbeurde nog onmisbare zegen schenken op grond. Van dat enige eeuwig geldend offer. Het bloed des verbonds, uw grote tot eer en dankzegging. En ons tot zaligheid want daar komt u toe. U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Weiden nu en in den grote dag der eeuwigheid. Amen. <tie> straks is onze gedeelte gelezen uit Hosea 2. Waar we nog vinden dat er een deur der hopen geopend werd in het dal van Achor, En dat dal van Achor predikt ons de steniging van Agen. De geschiedenis is ons allen bekend dat God verboden had in Jericho dat er niemand iets mocht nemen van de roof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 Ai zouden gaan bestrijden worden er 300 teruggeslagen. 3.000 teruggeslagen. Want Ai deed een uitval. En daar overvalt het volk Israël een beroering. Want eerst was Jericho gevallen. En nu geslagen, verslagen te zijn. En ze gaan een onderzoek instellen. Bij de heren ook Josia. Wat de oorzaak van is. En dan zegt. Heer ik trek niet meer met je op. De weg naar Canen is afgesneden. Maar heren waarom dan toch. Er is een baan in het leger. En als hij die baan er niet tussenuit doet. Trek ik niet meer met u op. We lezen de geschiedenis. Dat aangaan de laatste aangewezen werd als die de baan was. En dan zegt Joosja ja mijn zoon, wat heb jij gedaan? En dan, eerlijk, dan zegt hij dat hij gestolen had. Hij beleidt zijn schuld nog en het wordt onder zijn tent vandaan gehaald. En wat gebeurt er dan? Dan wordt heel zijn bol die verbrandt. En hij wordt gestenig. En er ligt een steenhoop. En dat is het dal van agor. Wat betekent dal van beroering. En zodra mijn heurders de gerechtigheid zijn loop gehad hebben, En agan gestraft geworden was. Ging over de puinhopen en over de stenen heen. Werd de weg geopend naar het kanaal. En dan laat we straks dat hij zou graag geven een deur der hopen in het dal van Achor. Waar zullen we dat dal van Achor vinden? Wel, mijn oor is de wereld is een Achor. En waarom wel een dal van beroering? De gehele wereld is beroerd geworden van de zonde. En door de zonde is er een weg, is de weg afgesneden naar het hemelskanaal. En niemand zal die weg kan openen of de baan moet er dat, De baan moet er dat. En mijn ouders, hoe is dan die weg? Een deur der hopen geopend. En elke dat die door God tot God bekeerd wordt gaat leren kennen dat hij hier in het dal in de wereld van beroering is. En dat de weg afgesneden is naar de hemel. Ach, oh God, de godsdienst, die hebt de weg naar de hemel zo gevonden. Eh, maar waar God door de heilige geest werkt, die leren kennen dat de weg naar de hemel is afgesneden. En woon hier in het dal van beroering. Maar wat vinden dat die een deur de open opent in het dal van Agor. Wacht daar een steenhoop, eh, waar Gods gerechtigheid zijn woord gedaan hebt. Mijn oordes in het dal van Agor is op Gogolta een kruis opgericht. Het kruis van Gogolta is opgericht. En wat heeft dat kruis gedaan? Midden in deze beroerde wereld. Sommigen zeggen. Ik weet niet of dat waar is. Ik wens het ook niet te onderzoeken. Maar sommigen uh, wij zeggen van de geleerden. ...dat het kruis van Christus precies in het middelpunt van de aarde gestaan heeft. Of het waar is weten we niet. Boven, we hebben geen belang bij ook. Eh, maar dat het precies in het middelpunt van de aarde gestaan heeft. Mijn hordes, het dal van beroering is de wereld. Afgesneden de weg naar de hemel. Voor die het voor eigen hart en leven leren kennen... leren voor persoonlijk leven kennen... De weg is afgesneden. Om ooit meer met God bevredigd. Want een baan van de zonde zit ertussen. En de schuld van de zonde zit ertussen. Maar wat vinden we dan? Een deur der hoop in het dal van Ager. Die deur der hoop is op Golgotha opengegaan. Ja. En hoe is dat wel bewezen geworden wel? Mijn oor is over Golgotha's kruis. Daar het bloed der verzoening gevloeid is. Toen is het voorhangsel der stempels van boven naar beneden de En ging de deur open. De deur open naar het heilige der heiligen. En wanneer wij verwaardigd mogen worden. Om schuldenaar voor God te mogen worden. Is het wel eens gebeurd. Is het wel eens gebeurd. Dat je hebt leren kennen dat je hier woont in het dal van Achor. En hij nooit meer bekeerd kan worden. Want we zijn een bang. Het oordeel van God ligt over onze zonden. Is het dan wel eens ooit gebeurd dat er een deur der geopend is voor u? In het Alvarago dat wil zeggen, op Golgotha heuvel. heeft een kruis gestaan. En dat kruis heeft meegebracht. Dat de weg naar het hemel of naar het hemelskanen geopend is. We gaan niet verder over uitweiden. Daarvan predikt ons uh, zondag vijf van onze Heidelbergse catechismus, Wat ons daar nader onderrichting heeft. Wij vragen dan uw aandacht voor zondag vijf uh, naar aanleiding van vraag twaalf.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 Hij kan de prijs der zielde dat ransoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Wat er verder volgt in het tweede en derde vers van Psalm 49. blijf week stilgestaan bij zondag 4 wat wel een zeer ernstig onderwerp was dat alle hopen van verlossing afgesneden werd in wanneer de vrij laatste vraag nog gedaan werd is God dan niet barmhartig antwoord God is wel barmhartig maar ook rechtvaardig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 En maar dan vinden we hierboven staan het andere deel van Svense verlossing. En daar hebben we boven gezet niet de mogelijkheid van verlossing, maar behoefte aan de verlossing. Want mijn oorden, we hier over dit onderwerp voorwerpelijk uitvoerig kunnen gaan spreken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 Dat een onderwijzer spreekt over eh, die zich schuldig weten. En die overreed zijn van de schuld. En laat ik het zeer kort en krachtig en duidelijk zeggen. Mensen die er schuld over hebben krijgen te nemen en er straf over genomen hebben. En mijn houders, wanneer dat nooit gebeurd is.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 van mensen zeiden om ooit meer eens een gunst hersteld te worden, zitten we nog in een gebroken werkverbod. En dan kan men uh, nog proberen uh, met beweging of het is, met indrukken uh, met voorkomende waarheden, met gemoddelijkheid, met teksten en verzen en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 Daarom omdat er niet meer over rechts hier gesproken wordt, gaat er zelfs de beste kerkkrijntjes, maar na alles gaat bijna naar de nevel. Maar houd even weg er is, God gaat voor geen ene sterveling van zijn rechter. Waarin bestaat zijn recht? We herhalen dat nog eens even, dat Gods recht hierin bestaat. Dat hij eist van mij en van u. Een zo zulke volkomen gehoorzaamheid. Dat ik aan de eis der goddelijke wet. Dat God liefhebben boven alles. En ons naaste als onszelf volkomen voldoen. Zodat we zo rein en heilig moeten zijn als Adam in paradijs. Dat ten ene male, door onze val voor eeuwig afgesloten en afgesneden. En weet je waar nou de grootste blindheid en de onkunde in bestaat: dat een mens van zijn gebedjes, is, van zijn indruk is, van zijn bemoediging is enzovoorts, en van dat hij hoopt nog eens bekeerd te worden, en dat hij soms nog eens verlangt bekeerd te worden.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 En van zulke ontzaggelijk belang, het geldt ons, eeuwigheid. Daarom <coughs> vinden we hier, ten eerste zeggen we, dat de kerk hier beleid aangezien wij dan, naar het rechtvaardig oordeel gods, tijdelijk en eeuwige verstraf verdiend hebben, maar dat is toch wat mensen.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 En niet in het uitwendige, maar dat innerlijk. Mijn woorden, het zou best kunnen zijn dat u in uw hart nog tegen zit te spreken tegen deze leer. Het zou niks je wonder wezen. Nee. Maar houd toch in gedachtenis dat het een leer is die gebaseerd is op Gods even getuigenis. En God, hoe kan nou God een mens? Genade verlenen, schuld vergeven. Als we niet leren kennen dat we de schuld gemaakt hebben en dat we vloek, hel en strafwaardig zijn. Want het is geen geringe zaak wat hier staat dat ik de eeuwige straf verdiend heb. Dus dat ik een mens ben die over krijgt te nemen dat ik rechtvaardig om mijn eigen schuld voor eeuwig verloren moet gaan.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 Van het werk van God, en heilige geest. Een schuld overnemen en straf aanvaarden. Ja. En als we dat nooit leren kennen, mijn horen. En ik laat de mate stilstaan. Maar als we dat nooit leren kennen. Dan durf ik u te verzekeren. Al kun je een geschiedenis schrijven. Van uitreddingen en gebedsverhoringen en wonderen en tekenen. Een geschiedenisje, een boekdeeltje ervan schrijven. En je hebt deze zondag niet beleefd, ga er voor eeuwig mee verloren. Ik, hier sta ik, ik kan niet anders, God helpen me. Er is geen andere leer. Nee. En er is ook geen andere weg. En er is ook geen ander middel. Als het overnemen van de schuld. En het overnemen van de straf. En dat weet ik wel. Dat is een werk van God en Heilige Geest. En als we daar spreken. Over een zaligmaker en een verlosser. Mijn hoorde dan hebben we wel te onderzoeken. Of het de ware Christus wel is. Want vele zullen er zijn die zullen komen in mijn naam zeggen: ziet, hier is de Christus en ziet, daar is de Christus. Eh, wil ik dit nog even zeggen dat men, wanneer men over de schoonheid, de beminnelijkheid en de dierbaarheid van Christus hoort spreken, eh, dat het verlangen bij de overtuigde en ontwaakte ziel wel eens kan zijn om hem te leren kennen. Maar in wezen is die een verborgenheid. Daarom vinden we niet aanstonds hier. Eh, is er dan nog. Eh, aangezien eh, wij naar het rechtvaardig hoorden. God tijdelijk een even straf verdiend hebben. Is er nog enig middel. Om die welverdiende straf zal doen gaan. En wederom tot genade komen. En dan vinden we niet direct. Ja hoor, daar is een zalig maar. Ja hoor, er is een Jezus. En dan kan men een Jezus aanbieden waar geen plek voor is. Ja. Een Jezus aanbieden waar geen plek voor is. Nee, mijn reuders, dan vinden we hier, als we zeiden, de behoefte, de verlossing mogelijk, maar met voldoening aan Gods recht. Wanneer ik hier vind God wil dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden.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 Kan ik dat niet, dan in de tweede plaats sta ik de straf doordrecht die Adam en wij onszelf onderworpen hebben en waarvan genoemd wordt de eeuwige staat van lichaam en ziel. Daar kunnen we ook niet. En want mijn is daarom, het zou een verschrikkelijke zaak wezen om verloren te moeten gaan.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 Ik zal toch wel voor je betalen. Nee, ziet uw huis, wordt u hoest gelaten. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn strooms. En elkeen die buiten gerechtigheid en gericht meent. Den hemel in te klimmen, zal zich te pletteren vallen. En lopen tegen de gerechtigheid gods.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 Want zo ben ik en jullie van nature zijn er allemaal vijanden van. Want denk je mijn heurders dat een mens uit adem aan zo'n leer wil. Het is alleen maar dat wanneer we ons moeten onderwerpen aan het gezag van Gods woed. En aan het gezag van Gods vertuigenis dat we voor die leer moeten vallen. Is nou anders of dan we ze in praktijk krijgen te beleven. Daarom God eist. Dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden En er moet betaald worden. Och. Eh, betaald worden. Wat wil dat zeggen? Dat hebben we hebben hem met schuld gemaakt. En de schuldeiser. We hebben het vleden, meen ik nog aangehaald. De schuldeiser. Wanneer wij schuld gemaakt hebben. En we kunnen ze niet betalen. Al is de tijd tegen die schuldeiser zou wenen en zeggen ach.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 Uh, ...dan zijn we nog maar openbaar vijanden van genade te zijn. Ja. <coughs> Misschien uh, dat een een of andere denkt... Uh, man, het is nu genoeg. Ach mijn hordes, ik zou u willen overreden. En dat het is waar mocht worden... ...ik, ik ben overreed en gij hebt, over, uh, gij hebt me overreed... ...en ik ben overreed geworden... Van de waarheid, van de waarheid, wanneer ze hier vragen, om, eh, waardoor we deze straf kunnen ontgaan en wederom we tot genade komen. Dus, of dat God genadig wil zijn. Ach, zouden we niet, mijn herders, wat beweegt of het is naar de hemel gaan, of God genade wil zijn.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 De zonde goedkeuren. ja Jazeker als hij ze vergaf. Zonder voldoening. Met andere woorden. Of dat God het niet zo nauw neemt. Met de zonde. laat ik het zo maar zeggen. En u openbaart in ons hedendaags christendom. Dat men denkt dat God het niet zo nauw neemt. Met de zonde. Daarom wordt de godsdienst niet zo vleeselijk. Maar mijn hoeders.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 De kleintjes, die zijn het die hier of daar eens in een grep kruipen of in een hoekje kruipen om een gebedje te doen, daar kan de grond nog van wezen eigen liefde. En dan kan het doel nog wezen eigen bedoelen en waar dat men nog eens bekommert zich over de eer en over het recht van God. Ach mijn heuders, ik wenste wel van God dat we zo duidelijk zouden zijn. En ik durf u gerust te zeggen. al is het dat u u voor bekeerd zult houden. En dat je de naam zou hebben van bekeerd. Of van rechtvaardig. En je hebt dit kardinale punt. Je bent nooit met het recht van God in aanraking gekomen. Dan zou ik u de raad willen geven. Doorzoekt u zelf nou. Ja doorzoekt u zelf gezeer nou. En wij staan hier als in de tegenwoordigheid Gods. En we wensen dat God ons genade verleent om te handhaven de gerechtigheid Gods. Maar waar hebben we schade van? Want nee, mijn ouders, daar heeft hij het waar echter mag leren. kennen in schade van. Ach, in gedachten is. Men kan bij soms bij tijden alles beredeneren. En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 ...het vlees van een godsdienst... En ...daar we een beetje de ruimte van kunnen hebben. Ja. Ach, ik durf u gerust te zeggen, mijn herders, ...als de zangverenigingen die opgericht worden in de kerken... ...is met het recht van God te doen kregen... ...zal men wat anders gaan horen, hoor. Dan zal men wat anders gaan horen. Nu kan de lofzalmen gezongen worden en gezellige avondjes met dominees geopend en gesloten maar buiten het recht van God hem. daarom zegt Jezus 1 vers 27 Sion zal door recht verlost worden daarom wordt ook de behoefte aan de verlossing gewerkt op grond en met behoefte aan voldoening van het recht daarom vinden we hier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 ...en de behoefte aan de verlossing, de mogelijkheid... ...door onszelf of door een ander. Dus hier wordt in beginsel eigenlijk al gegeven... ...enige hoop. Oh, en zal het dan kunnen door een ander. En dat zijn die mensen die aanstonds Jezus bij de hand hebben. Nee. Och, mijn dus laat u toch niet misleiden...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 Maar zo eeuwig recht wees als je me kwam te verdoemen. Want mijn schuld is waar, ik heb uw wet geschonden. En Zie mijn berouw horen, boeteling pleit. En dan vinden we hier. We zeiden de behoefte aan verlossing, enig licht. En daaruit de tweede vraag. Wanneer we uw aandacht bepalen bij de verlossing onmogelijk door onszelf,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 Een gegrond, deze mensen die die catechismus opgesteld hebben, die hebben wel een gegronde kennis gehad, hoe ze zalig zijn geworden. En die hebben er wel wat van geleerd als ze toen ze zalig geworden zijn, dat God al eens neerkrijgt. En dat God op ze neer aanwerkt. Maar mijn woord is, wanneer we ons schuldig mogen kennen in de straf aanvaten, ach, dan komt die toch zo diep te buiten. Dan komt hij zo diep te buigen voor dat hoge wezen. Want dan vinden we dat hij zegt. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Ach hij zoekt nog een uitvluchtje. Ja. En mijne horen door een zee van tranen. Kunnen we nooit betalen. Alla staan we met Thusserlams jaren op de aarde kropen Om te betalen. Al was het eh, dat we eh, dagelijks beleidenis zouden doen van onze schuld. En we zouden het nog willen gebruiken als een betaalmiddel. Ach, dan zijn we nog maar doende. Om God te bevredigen met eigen gerechtigheid. Ja. Is het nu geen wonder, mijn ouders, dat Rome zo'n aanhang heeft. Is het geen wonder, mijn heurdes. Dat Rome zulke namen hebt, daar kan je je zaligheid verdienen. Ja. Daar kan je zelf wat aanen voor je zaligheid doen. Ja, maar is dat nou niet te scherp dat men er totaal niets aan kan doen? Ach nee, mijn ouders. Die eerlijk zalig geworden zijn, die zijn zalig geworden zijn en de weet gekomen dat God het gedaan heeft. Ja. Dat God het gedaan heeft. Vandaar ook wanneer we hier vinden, eh, dat eigenlijk nog de eigen gerechtigheid op de voorgrond treedt. Eh, maar kunnen wij door onszelf betalen, eh, als dat nog mogelijk is, eh, vertelt het aan ons eens. Eh, zeg het dan eens, en wat zegt hij dan? In geen wij wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer. dat is toch wat?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 We vinden nog in de waarheid dat er één was die 10.000 talenten schuldig was. Dat in geld genomen, ik meen van 170 miljoen gulden is. Het is of dat een heren de prijs en de schuld zo hoog komt te stellen, dat hij wil zeggen, die is niet te betalen. Ja. Zo is het ook omtrent de onderwijzer, wanneer dat hij hier zegt, het is onmogelijk. Uh, we zeiden niet door onszelf, hij had nog een vraag. Kan ook ergens een bloot gevonden worden dat voor ons betalen? Kan er ergens in de wereld een bloot schepsel, uh, mijn heurdes, uh, de paus wel? Ja. De paus die kan je vrij zonde verlossen. Ja. En als je nog te biecht gaat, kan het ook nog.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 wat is een remonstrant? Ach, dat. We gaan er over uit. heimelijk weg nog te denken Dan we er zelf nog wat aan en voor kunnen doen. Ja. En die remonstrant zit in mijn en in jullie hart. Dus het hebben van onze vader Adam geleerd. Die is aanstonds begonnen om van vijgenblaren een kleedje te maken om zijn schande te bedekken. En dat zit er zo diep ingeworteld. Daarom, mijn goordens, is het een leer die altijd tegengesproken is. En vandaar het is een leer dat toen in de katechisme gemaakt, was in een tijd van vervolging. Een tijd van vervolging. Waar Rome zelfs vastgesteld heeft door een paus op een concilie Dat elk een die zegt, dat hij uit genade zonder de werken zalig wordt, is een vervloekte ketter. Daar gaan tegenwoordig onze protestanten, die gaan er samen mee op een preekstoel gaan staan. Ja. En die gaan er samen liever koetel, liever met ons. Dan houden ze wel op een afstand. Waarom, mijn orders, om omdat we de rotte gronden voor de eeuwigheid aantasten. En het bedrog ons luistert. Neem als God u genade geeft. Moet je maar niet rekenen dat bij de godsdienst in pardon of in gunst kan vallen hoor. Als je de leer der waarheid zou mogen handhaven. Dan krijg je niets minder tegen als de godsdienst. Ja. Dan is er ook niets zo verenigd als de godsdienst. Ja. Niets zo verenigd als de godsdienst. En als je eigen hart leert kennen, kan je jij hart vinden. O oh, mijn godes, we willen dat niet bevestigen met onze eigen ervaring. Maar tussen twee haakjes: Wij zaten eens onder een predikatie en ik maakte me zo boos dat ik zei dat ik nooit meer hoorde. Dat is geen leer. Als je op alles het vol is der verdoemenis buiten Christus schrijft. Dan moet je het een en ander beleefd hebben. Dan moet je wat hebben kunnen praten. Dan moet je goede toestandjes gehad hebben enzovoort enzovoort. En zo blind en dwaas is een mens. Dat ik wou s'avonds van neid en van vijandschap gaan bidden. Nou dan ben je toch erg gesteld. Ja, dan ben je erg gesteld. Dan veroordeel je de preek en de preker. En je handhaak jezelf. Maar toen mevrouw zei, we gaan niet naar bed of je zal bidden. Moesten we dan toch ons knieën barren. En in de duidelijkheid was het eens goed. Voor een mens dat het juk in zijn jeugd dreigt. Hij steken zijn mond in het stof. En zeggen misschien is er verwachting.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 Om te leren schijnen dat er nog bij mij, nog bij enig schepsel, dat kan u bewaren voor afgolderij bedrijf. Afgoderij met wie dan? Wel met een leraar of met Gods volk? Houd er rekening mee, mijn ouders, wanneer men met elkaar afgoderij bedrijft.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 Waar anders worden we met onze afgoten geslaagd. Daarom uh, die ook mijn gebruiken onder die leer. Ach, dat worden geen vijanden. Nee. Ach, die gaan er iets van, Heer, Heer. Ik wens op geen andere grond zalig te worden. Als met verheerlijking worden. Voldoening erg. Uh, dan zegt hij...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 van den eeuwige toren gods tegen de zonde dragen. En andere schepsel daarvan verlossen. Geen schepsel kan de last van den eeuwige toren gods dragen. Die is er niet van Adam's geslacht. Dus hier geldt het eigenlijk. Hier laat men alle hopen varen. Van menselijk kant naar gezegende zaak.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 We zeiden hier is er eentje die heeft behoefte en met de kerk behoefte aan de verlossing eh, aangezien wij. En, maar kunnen wij door onszelf betalen? Er kan er ook een mens gevonden worden om doodschepsel, dat, dat voor ons betalen. U merkt wel hier is in wezen iemand die bekommerd is over het huil van zijn onsterfelijke ziel. En dan gaat hij de vraag doen.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 Van den toren gods tegen de zonde. Van de straf gods tegen de zonde. Als er eentje is, weet je er eentje. Ach, dat deed de tollenaar, dat deed eh, de pinksterleven zeggen. Mijn broeders, wat zullen we doen? Dat deed de stokbewaarder zeggen. Lieve heren, wat zal ik doen om zanig te worden? En weet je nog een middel? Is er nog een middel? Zou het dan nog kennen? Zonder krenking van Gods gerechtigheid. Met voldoening aan Gods recht. Is er nog een min. O ziet mijn hoeders. De belangstelling. Je merkt wel dat is anders zijn, Als dat man gaat zitten zoeken bij zichzelf. Zou dat van God geweest hebben. En ik geloof dat ik dat toen. van de Here gekregen heb. Die waarheid heb ik zeker ook van de Here gekregen. Daar krijgt niemand uit mijn handen. Wees voorzichtig hoor. Wees voorzichtig, als God zijn recht openbaart, snijdt hij alles af. Ja. Snijdt hij alles af. Buiten het recht van God. Daarom vinden we hier de vraag, wat moeten wij dan uh, voor een middelaar en verlosser zoeken? Uh, dus hier wordt er eentje, die behoefte heeft aan de verlossing. Let wel mijn orders zij hebben het er niet over, kreeg ik nog eens een tekstje, kreeg ik nog eens een versie, ach, kreeg ik nog eens een belofte of dergelijke. Nee, wat moet ik voor een verloorster zoeken, de weg naar God is afgesneden, de weg naar de gemeenschap God is afgesneden. En nou zal de heren een deur er hopen openen in het dal van ja. Nou zal die waargemaak des heren wet nogthans verspreid volmaakter glans terwijl ze het haar bekeert. En waarin bestaat de bekering van het hart in het overnemen van de schuld en de straf. En in het hart en verlieden van de zon. En wat antwoordt hij dan? Uh, dat... ...verszijde het licht begint te schijnen. Zulk een die waarrechtig en rechtvaardig mens is... ...en nog dan sterker ook dan alle schepselen dat is... ...die ook tegelijk warechtig God is. Zulk een uh, die uh, waarrechtig en rechtvaardig mens is. Dus zulk een die zonderloos is. Ja. En ik heb aarde niet vinden een zonderloos mens... Adem is zondeloos geweest in de staat gerechtheid. En toen hij gevallen is als representerend hoofd van het werkverbond zijn we alle zondaars geworden. Dus wanneer dat hij hier gaat zeggen zulke. Die rechtvaardig mens is dus die moet zijn zo heilig en rechtvaardig als Adem was in de staat gerechtheid. Nee hij moet nog meer zijn. Mijn hoorde dus hij moet niet alleen God lief hebben boven alles. En ze naasten als zichzelf, maar als borg en als middelaar. waarvan dat hij zegt hier. En die ook een mens is die nochtans ook sterker is dan alles schepsel dat is, die tegelijk ook voor God is. Dus de Godmens, wat hier naar geweest, een die zondeloos is. En die tevens ook God is. Dat wil zeggen die door zijn dadelijke gehoorzaamheid aan de eis der goddelijke wet kan voldoen. En die door zijn leidelijke gehoorzaamheid de kracht heeft om in zijn menselijke natuur den toren gods tegen de zonde te doorzagen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. ...opdat wij zouden worden rechtvaardigheid innen. Ach, we zeggen, het begint een beetje te lichten. Er is geen wanhoop noodzakelijk, wel wanhoop aan onszelf. Wanhopen dat het van mensen zijde een voor eeuwig afgedane zaak is. Maar niet wanhopen dat er bij God vandaan nog een mogelijkheid is... ...met voldoening aan zijn gerechtigheid...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 De 69e vers van Psalm 119.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 Waar de troon des zatens is en waar de weg afgesneden is naar het hemel. Op. O bedenk eens mijn urens, een plaats van beroering. Zodat het hart ontroert en beroerd kan zijn. Ach, zou ik nog zalig kunnen worden. Zou er nog een weg en een middel zijn. Om die welverdiende straf te ontgaan, zouden er die nog onder ons zitten. Maar we zeiden verleden week, wat is het onderwerp toch ernstig? En we vinden hier nog uh, dat, daarom wil hij dat we door onszelf, of uh, door een ander betalen. En dat, als de vraag gedaan wordt, kunnen we zelf iets doen? Dan we niets anders kennen als de schuld meer te maken. Hoe kan u een mens die de schuld dagelijks meerdere maakt? Ach, opknappen dat is ons aangeboren. Opknappen dat is ons aangeboren. Maar bedenk eens mijn huts, Als je in een trein zat. En eh, je zat daar en je zag ze zagen. Een vuile plek op je jas of dergelijke. Dat je voor schaamde niet. Zou je dan de maan die zegt. maan kijk eens. Daar heb ik tegen gestaan. En zie dus hoe het eruit ziet. Zou je dat zeer het te maken. Of zou je hem dankbaar zijn. Dat hij je op. Die vuile plek wijst. Ach dat is nog net het onderscheid. Ik haal even dit flauwe beeld aan. Ja. Ach dankbaar zijn.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 Ach, wat zou terwijl dat wees. Als hij in het dal van beroering. Beroerd was vanwege je zonde. Mocht leren kennen dat er in het middelpunt van de wereld een kruis gestaan heeft. En gelijk de aarde zegt men om een spil draait, Zo draait de kerk om het kruis van Christus. Het middelpunt, het spil van de kerk. Het kruis. Waar het bloed vergoten is, het kruis waar voldaan is, aan de eis der goddelijke gerechtigheid. Want God was in Christus, de wereld met hemzelf verzoenende, haar zonde aan niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gebracht. En dit is het woord dat u prediken: het woord der verzoening. Och dat God toch. De ernst op uw zielen binden. Om het niet op een eis te wagen. Om je kostelijke ziel niet te laten bedriegen. Of te misleiden. Maar om door Gods genade, door Gods eis Eerlijk gemaakt te worden door God voor God. Om je schuld te mogen aanverden. En je straf over te nemen. En de behoefte aan verlossing.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 Ach, dan leren we iets van. Er is bij mij niets. Ik heb niets als zonde. Er is niets wat ik God kan geven. Ik weet niet hoe ik het doen moet. Ik kan niets, want ik ben mijn kracht verloren. Ik ben een hopeloze reddeloze. En reddeloze in mezelf. Maar ik hoor. Een lichtpuntje, de mogelijkheid dat er een Godmens is. We zijn de zittenden die nog onder ons. Ach, dan hebben wij commissie om u te wijzen, zeggen we, op dat kruis. dat aan gestaan heb in het middelpunt van de wereld, waar het kruis evangelie afvloeiende is. Waar God de zonde afgestraft heeft in zijn Zoon, En waarin de mogelijkheid gelopend is geworden. Dat het voorhang zo de stempel speurde. En dat de weg gebaand werd tot in het binnenste heiligdom. Ach de behoefte aan verlossing. Lijkt in het hart van de oprechte. De behoefte aan de verlossing. Wordt het gebed van een oprechte.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 door genade, ach, om dan door die deur in te mogen gaan. Die Christus, die de weg, de waarheid in het leven is, en hebt die genade verheerlijk, laat ons onszelf onderzoeken en beproeven. Ach, heb ik kennis aan het recht van God, is het voor mijn wel eens ooit. een afgesneden zaak, hoor ik schatten mij, Geheel verloren. ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, Loos ik niets dan klacht op klacht buiten God. En je zou dan op rechtsgronden hebben leren kennen, de Godmens. Dan kom je eerlijk aan die kennis, kennis die daarmee zal brengen dat men niet zal kunnen rusten voor. Dat we door het geloof de verlossingen deelachtig zullen zijn. Die hier in het geloof gekend wordt. En straks is nog eens eens voor eeuwig verlost. Om dan God uit zijn werken te loven te prijzen de Heere. Zegenen de waarheid om Jezus willen. Amen. Ach lieve ontfermer. Het mag u bergen, Ach. Dat gij de waarheid achtervolgen, met uw onmisbare zegen. Lief en ontfermer, ach, gevoel de pijlen des Satans. O, die wil dat we wel anders zouden willen spreken. O God, hij probeert ons hart nog af te trekken. Van uw woord en van uw leer bewaar ons toch. O, vermogend God.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 omdat er een deur te hopen geopend zal er worden. En zal leren kennen, dit is. Dit is de poort des hieren. Daar zal het rechtvaardig volk erin gaan. om u over ons. Brengt een tot de plaats onze woning. En verhoog ons uit genade om Jezus willen. Amen. Onze slotdag zijn zij het negende vers van Psalm. 89. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb een helft voor Israël hulp beschoor, hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En met heilige zalen van mijn rijk verbonden. Noem het negende vers in 89. Helena Pons zal plaatsnemen, zo de Heere wil, en we leven dinsdagmiddag al hier om drie uur. Gaat voor heen in vrede en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.